Ja. Ik ja. heb de kaas in blokjes gesneden. Ja, je gaat helemaal geweldig doen. Lekker vlaggetje jongen. erin ja, met kunnen, de Nederlandse vlag. We kunnen helemaal los volgens mij. Uh, ik heb de leverworst in. Uh, lekkere mooie, hoe heet dat, reepjes gesneden. Ook een yes. vlaggetje erin. Nou, Nederlands Nederland vlaggetje toch? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. nee, prima. Moet wel natuurlijk een de beetje... Stroopwavels heb ik voorbij de ingang. Ja, ja. Eh. Uh, <houding> Misschien toch ook iets flydings erbij. Misschien kunnen we nog wat ijzerkoekjes halen. Ja? Of een schelverspekeltje. Ja dat, leuk? ja, dat is wel leuk, hè? <laughs> dat is wel leuk, hè? Dat je, net ja. Ook, ja, dat je het lokaal maakt. Je, ja, want dat is de een beslokverrekening ja. van... Het moet wel snel zijn, want ze komen zo, denk ik, hoor. Ja, ook komen ze zo. We hebben zo gezegd van vanaf 9 uur. Oké, okay, oké. Okay. Vanaf 9 uur. Ja, nee, dan moeten we wel snel En het is nu kwart voor 9. Wacht even, ik bel wel even. Ja, wacht even. Maar mijn klok loopt helemaal niet goed. Het is al 9 uur. Het is al 9 uur Oh, maar. Uur. Ik ga even kijken of het dan. Oh, dan komen ze zo. Um, shit, wat moeten we, moeten we, moeten we nog iets nou, doen? Jij het... hebt die speech. Ja, ik heb de speech. van, voor de uh, ja. nieuwe leden. Ja, doe maar even, ja, ja, uh, ja. Uh, geachte leden. Geachte is zo formeel. Oké, okay, dan doe ik het beste leden. Ja, maar dat weten we nog niet. Nee, okay. Wij zijn de beste leden. Lieve leden. Ja! Lieve leden. Ja! Dat allitereert ook. <laughs> en, dat, en dat is Allitereert. Lief. ja. Lieve leden. Leuk dat jullie mee willen doen. Henk, dit is heel goed. Ja, ga door. Ja. Leuk dat jullie mee willen doen. Ja, ja, ja. Ja. Weer dat leuk. Ja. Ja, leuk, lief. Maar leuk, zeg je ook een toon. Je moet positief blijven. Ja. We zijn Want, net begonnen. Mensen hè? hebben altijd zo'n beeld van... <laughs> Oeh, ja. ja. Oh, Oh, ja. nare mensen. Ja, oh, hier nee. we... dat hoeft niet. Hoeft helemaal niet. Hoeft leuk, helemaal niet. lief, leuk. Het kan ook ja. op een hele leuke manier. Ja, precies. Oh, ga door. Sorry. Okay. Ik zat er doorheen ja. natuurlijk ja, ja, ja. Uh, leuk dat jullie meedoen. Dank je. Oh, ja. Ik zit er klijk helemaal in. We gaan een hele mooie toekomst tegemoet. Ja. ja. Dat is heel goed. Want dat ja. betekent niks. Nee. Maar dat klinkt alsof het heel goed is. Precies. En politiek is het al een beetje, hè? Ja. Ja. Dat klinkt een al. Beetje, een, beetje, een beetje, een beetje. Maar wel een beetje. We weten nog niet hoe het allemaal gaat uitvouwen, maar we hebben vertrouwen. Uitvouwen? Ja, de, de, Uitpakken? Nee, de toekomst. Hoe dat uitvouwt. Oh, oh ja. De toekomst vouwt uit. ja, ja. Ja. ja. ja. Of hoe het... Ja, ja, ja, ja hoe het uit. Ja, ja, nee, ja. Maar goed. Uh, mijn fout. Ja, mijn fout. Hallo. Hé, hey, hey, hey, je hey. Een, een beetje laat, Ben. Nee, jong, van. Ik ben bij mijn moeder in Duitsland geweest. Oh, wat leuk. Hartstikke gezellig. Maar uh, hey, ik zie dat niet? er nog helemaal geen uh, leden zijn. Uh, nee. Dat is ik ook al verwacht. Uh, ze zouden er nu eigenlijk moeten komen. Wat ja. hebben jullie in de mail gezet? 9 uur. Wat tijd? 9 uur. 9 uur. Dat is het toch? Ja, vanaf, hè. Vanaf. Maar ja, dan komen ze toch gewoon om negen uur? Dan kom je toch niet uh, later dan negen uur? Nee, dat lijkt mij ook. Of ja, van, stond er van, ja, nou ja, weet je... Ik ging een speech doen. Dat stond ja. er toch ook in? dat van, uh, Met een welkomstwoord en een maar drankje. We hebben, we hebben alles erbij gezet. wat ja. we, wat, wat we ja. he, Lokale be beweging, Pvv. Ja. En uh, dat, we, dat we ook lokaal aan de weg willen timmeren. En op zoek zijn naar draagkracht. En ja. in de gemeenteraad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, uh, nou, Locatie ook... Uh... Aangegeven. Ja, locatie stond ja, er ook dat bij. Dat heb jij gedaan, toch? Ik heb de locatie erbij gezet. Wat heb je, ja, ja, wat ja, heb, wat heb je voor locatie genoemd, dan Deze locatie, hier. Ja, dat is. Dit... De vlaggetjessteeg. De vlaggetjessteeg. De vlaggetjessteeg. Ja. Nummer 14? Ja. Oh, nee, nou, nee dan klopt dat. Dan kan het daar niet aan liggen. Nee, nee. We heb de goede stad erbij gezet. De goede stad, ja, tuurlijk heb je de goede stad erbij Ja, zoek eens even op. Oh, zoek ik... eens na. Nee, ik ga er geen te twijfelen. Nee, oké, okay, ik, ik ga wel even zoeken. Wacht daarvoor. Eh, uh, uh, ja weet ik niet zet jij de muziek nog even aan want het nummer is ja ik heb maar één nummer oh dat doen we nog okay, dat doen we toch nog een keer het was nee, een ja. single ik kreeg hem gratis nee, toen okay, van ja, uh, okay. ik was op zo'n slakerfestival ja nee dan maar dan in Nederland ja, ja en ik snapte het ook niet zo goed nee maar wel leuke muziek hoor ja hele leuke muziek eh uh, er stond oh, uh, oh, oh sorry Heinrich we zetten, we zijn nog niet echt uh, het is nog niet dansen hè. we gaan hij ja, mag de dansen okay. als je dat wil okay, wat staat er dan in die mail ja Vlaardingen stond erbij nou onbegrijpelijk hoe kan dat nou maar, maar zou er dan misschien. Gewoon. gewoon... Zou het kunnen? Wacht. Ziet er ziek eens uit! Zou het dan. Zou het dan. Zou het. Theoretisch, hè? Hypothetisch gezien in de mogelijkheid voor ons. Dat het, dat het zo eventueel kunnen, dat? Ingrid, wat bedoel je? Wat, wat, wat wil je zeggen? Dat er niemand komt. Ja, ik had. Maar, maar, dan, maar, maar wat moeten we dan? Henk? Nou, misschien. Uh... Ze we misschien dan meedoen dan? Ja, maar daar woon ik helemaal niet. Nou, weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Nee. We doen het gewoon niet. We doen het niet? Ja, dan doen we het lekker niet. Als niemand het wil. Nee, ja, het is nee. politiek voor de mensen. Als ja, ja, we kunnen doen ook we naar Duitsland. Ik ben ook nog naar Duitsland. Toch? Ja! Je Mijn ken, je ouders. Daar ken ik al mensen. Ja. Dan zorgen we ervoor dat we daar het Wilhelmus gaan zingen. Dan gaan, gaan we zingen. daar de lokale ja. politie. <laughs> dat is, lijkt me goed, ja. Dan gaan we het daar gewoon vanaf nul... Het is toch één ja. verenigd ja. Europa. Dus, ja! Uh, en het lijkt ook op elkaar, hè? Duits en Nederland. Bijvoorbeeld uh, uh, uh, woorden als... Uh, uh, uh, überhaupt! Maar, überhaupt! Genoeg immigranten ook, om eruit te gooien. Meer nog? Nog meer, ja. ja. nog meer. Hè? Het zijn hele andere getallen daar. En gaan we doen. Leuk. Vind je hem nog kaas?